Het kabinet zal de uitspraak van de Hoge Raad uitvoeren over de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica, dat zei premier Rutte. De Hoge Raad oordeelde vandaag dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van de drie mannen en niet de Verenigde Naties zoals de staat betoogde. De drie moslims die voor Dutchbed werkten zijn in 1995 vermoord door Serviërs nadat ze waren weggestuurd door Dutchbed militairen. Minister Plasterk vindt dat Sint Maarten de financiën snel drastisch moet verbeteren. Hij spreekt van de allerlaatste waarschuwing. Volgens Plasterk had Sint Maarten al een begroting voor volgend jaar moeten hebben, maar die voor dit jaar is er zelfs nog niet. Dat betekent dat ze daar al meer dan een half jaar geld uitgeven, waarvan ze niet weten waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat, zei Plasterk.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 Het weer, steeds meer regen- of onweersbuien, maar vannacht trekken de buien weg. Overdag nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Het wordt hooguit 24 graden. Zondag regenachtig en dan wordt het nog maar 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staat nog één file, maar die is wel vrij lang. De A20 van Gouda naar Rotterdam. Tussen Moordrecht en Rotterdam Centrum, 12 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Oh, okay. gelukkig. Eindelijk hulp. Hier is Manjare. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het koken en eetprogramma Manjare Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En u mag natuurlijk reageren. Sterker nog, dat vinden we hartstikke leuk. Mandjare.ntr.nl. En twitteren mag, mag ook. Hashtag Radio Mangiare. We krijgen net hier aan tafel van Jona Freud. Een soort bloempotgerechtje. Ja. Dit heeft in een bloempot gezeten, Jona. Het zijn broodjes gevuld in een. Uh, gevulde broodjes. En die broodjes zijn gebakken in een bloempotje. In zo'n stenen bloempotje. Jeutje, jeutje. Ja, jeutje, jeutje, jeutje. Jeutje, wat leuk. Ja. Uh, nou, daar zitten we dus allemaal mee. Ze dus zijn alweer meteen aan het eten. En ze heeft dit meegenomen om deze uitzending te gaan. Namelijk over street food: straatvoedsel. Alles wat je op straat koopt en opeet, het liefst zo uit de hand. En een paar weken geleden heb ik op Facebook gevraagd... jongens, wat vinden jullie, lieve luisteraars, nou een prettige streetfood-ervaring? Daar is enorm op gereageerd. De hele wereld zijn we overgegaan. Onze luisteraars, ik doe even een bloemlezing. Emmy Bosma die schreef Thailand natuurlijk: van poffertjes tot gefrituurde insecten. Gabrielle Hagedoorn die heeft in Dakar heel lekker gegeten: de allerlekkerste shawarma ooit. Een stokbroodje met patat, schapen- of geitenvlees, slaatomaat en gekookt ei. Brenda Jansen, die zweert bij Saté Ayam uit Solo, Indonesië. René Geerlings, die zoekt het in Griekenland op Egina. Daar heeft hij die dertig jaar geleden gewerkt als reisleider. En daar droomt hij nog steeds van. Van de soufflaki in een papiertje van gegild lamsvlees... met een simpele knoflook yoghurtsaus. S'avonds bij de borrel, zo simpel, zo lekker. En hij Dielemans... Die heeft het over Thailand, gegrilde worst met koriander... citroengras, rode peper en hoi-an Vietnam. Wat zij noemde Vietnamese pizza, rijstnoedel, bladeren met verse kruiden, sla en vlees. Goddelijk. Nou, niks. Niks is, uit Nederland. Niks uit Nederland. Er is niemand die begint <laughs> over de frikandel. Nee. De kroket. Nee. De patat. Nee, dat uh, vindt iedereen dan heel gewoon. Kennelijk. De inmiddels ingeburgerde Vietnamese loempje. Ja. Het pannenkoekje, het flensje, de stroopwafel. De hemaworst, je hoort er niets over. Ja, het is toch uh, de fantasiewerk, dus als ja. je op reis bent. Ja, dan ga ik toch even een rondje langs de tafel doen. Waar denk jij aan bij Streetfood? Waar, waar, waar loopt het water vanuit je mond, Jonah Freud? Kookboeken vanuit? Nou, dan denk ik toch voor echt een portie hele lekkere frieten. Gewoon zelfgesneden aardappels die lekker in goede olie gebakken zijn. Ik denk dat ik dat dan toch het allerlekkerst vind. In oh. Nederland dan, hè? Ja, ja. ja dat mag. Mirjam Lech, je bent uh, fotograaf, je bent reisschrijfster. Je schreef over streetfood. Een prachtig boek met uh, hele mooie foto's, heel mooi geïllustreerd. Uh, streetfood India. Je, je ja. bent nu bezig met streetfood Vietnam. Die komt binnenkort in het najaar eraan. Waar denk jij aan? Wat is jouw lekkerste streetfoodgerechtje? Nou, het allerlekkerste vind ik dan de kleine aardappelkoekjes in Delhi... Dat ze, vaak zie je die op hele drukke straten, op verkeersdrukken, ja, in de rook van auto's. Maar dat zijn hele kleine aardappelkoekjes met een chutney. En die worden geserveerd op een bananenblad met een houten lepeltje. En die zijn geweldig. En ik weet nog dat in, tijdens mijn eerste reis in India... heb ik vooral geleerd om uit mijn hoofd te leren hoe ik dat in het Hindi kon bestellen. En hoe doe je dat? Al Vertel eens. Alukitiki alu heet het. Alu maar dat Alu is aardappel. En dan kun je nog vragen welke chutney erbij uh, moet, maar dat varieert. Maar dat zijn echt waanzinnig lekkere kleine hapjes. Okay, nou, maar ik kan nog twintig andere noemen uit India. Ja. Want India heeft fantastisch street food. Nou ja, dat staat ook allemaal in het boek van jou, daar gaan we zo over praten. Polo Chan is ook bij ons te gast, hij is de man. Hij is een van de broers die uh, Namke, de restaurants, de drie Amsterdamse ja. restaurants Namke. Dat kennen we natuurlijk allemaal van de oesters. Ga je nu ook oesters zeggen? Nee, nee ik, ik weet niet of het is echt een streetfood is. Nee, ik weet niet hoe, wij, nee. hoe wij het maken. Ja. Maar als ik zeg streetfood uh, Nederland, dan zeg ik haring. Haring? Gelijk. Nee, Natuurlijk. Dat hadden we moeten bedenken. We vergeten het. elke keer als er visite komt uit Azië, haringje eten. Maar vinden Altijd. ze het lekker? Vinden ze het lekker? vers? Ja, nu, nu, nu sushi zo populair is, dan ja. kunnen ze het wel weer die link maken met sushi. Hè? Maar, yeah. maar voorheen, 10, 15 zeg maar jaar geleden, toen was van, uh, dan zegt een Chinese man uit, uh, uit Hongkong: die zegt, uh, Rauw. Ja. Ja. ja, maar mijn ja. vrienden uit Azië gruwelen ervan. Nou, Echt waar, maar dus misschien komt het ook door lekker. dat vermalen derde uitje wat er altijd op zit. Ja. Dat maakt niet veel goed, vind ik hoor. Ja. Ja, in <laughs> Hongkong, ja. HongKong Streetfood heb je van die, uh, uh, ja, een prikkertje met allemaal visballetjes eraan. Met, uh, met currysaus. Uh, het is niet heel typerend voor, voor Hongkong cuisine, maar het is wel heel typerend voor streetfood ja. ja. uh, er zit zo goed als geen vis in, het is alleen maar meel en deeg ja. Uh, maar ja als je dat ruikt, als je dat eet, dan is het Hongkong ja. Ja. ik denk zelf en ik droom ook heel vaak s'nachts van, uh, van saté en ik heb gehoord dat oh, ja. Jonah Freud, jij ja. gaat met stokjes in de weer toch? ik ga met stokjes in de weer stokjes vlees Stokjes met vlees. Het is natuurlijk ook. Uh, ja, op een of andere manier is het een ontzettende trend allemaal. Hè? Die hapjes. Dus uh, stokjes, uh, uh, vlees op stokjes. Daar vind je in allerlei boeken vind je daar nu recepten over. De meest uiteenlopende dingen. Dus en jij uh, hebt ik uh, heb dus drie geen. recepten heb jij? Ja, en geen gewone saté heb ik gemaakt. Dat ja. is namelijk zo simpel. Ik denk dat vertel ik en dan weet iedereen het weer. Dat is namelijk eigenlijk alleen maar ketchup en knoflook. En daar, en daar kan je daar van alles aan je toevoegen je of niet toevoegen. Ja. En daar uh, laat je het vlees in marineren. Dat rijg je aan stokjes en vervolgens uh, barbecue je dat. Ja, ja. Ja. Dat was een beetje te saai. Dat vond ik voor, te saai. Voor zo'n avontuurlijke vrouw als Jonna Voort. <laughs> dus jij hebt gewoon gekozen voor een echte lekkere saté. Uit drie verschillende kookboeken. Die kookboeken die staan op onze website radiomansjaren.nl. Dus die titels van die kookboeken bedoel ik dan. Hè? En ook uw reacties komen daarop. En alle recepturen uit deze uitzending ook. Uh, het hapje waar Mirjam Letsch, onze gast vandaag mee is gekomen. Dat is Chitney, die, die receptuur staat ook op onze site. Dus gaat u daar rustig naartoe. U mag ook naar onze Facebookpagina gaan. Radio Mangiare heet onze Facebookpagina. En die mag u ook bijvoorbeeld liken, hoeft u niet te doen. Mag u wel. Want als u dat wel doet, dan ziet u alles wat wij posten. Ook leuke, spannende foto's enzovoort. Chris Baijema, onze verslaggever, moet ik nog even zeggen. Die heeft ook uh, een streetfood onderwerp die heeft namelijk het uh, trieste relaas van uh, Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen bij de journalist opgetekend het failliet van een pannenkoekbus want die jongens die dachten dat ze het gevonden hadden en dat ging helemaal mis wij beginnen vandaag in Manjari met Polo Tjan, met de test van broodje Bapau. Meer dan dertig jaar geleden begonnen vader en moeder Tjan... een zaak met een authentiek kantonees eten op de Zeedijk in Amsterdam. Inmiddels zijn er in Amsterdam drie Namke-zaken... en bestaat de directie uit de Twee Zoons... Polo-Chan is één van die twee. Hij is hier te gast en hij test vandaag een echt streetfoodproduct, het broodje Bapau. En we gaan het testen zoals het hoort te zijn. Dus niet dat plastic zakje dat u wel eens tegenkomt in de koeling van een supermarkt en dat u dan in de magnetron duwt. Dat is niet het broodje Bapau waar wij het over willen hebben vandaag. Nee. Want dat vinden we gewoon niet lekker, toch? Polen. Nou ja, dat is, dat is niet, uh, niet echt een paupau uh, -pau zoals... Hè. Ik, ik ga dan vanuit Chinees Chinese smaak en Chinese keuken uit. Dat is niet echt een paupau -pau waar je zegt... want dit is een broodje waar je in Azië als ontbijt gegeten wordt. Juist, want vertel eens wat een broodje bapau eigenlijk is. Een broodje paupau -pau, uh, wordt uh, in, in Hongkong dan in dit geval... of in uh, het, uh, zuiden, van, of het uh, zuiden van China... wordt heel vaak gegeten, gebruikt als ontbijt. Juist. Ontbijt. Tegelijk met andere gerechten. Uh, in Nederland of in Europa wordt het vaker gebruikt voor lunch. En om praktische redenen is omdat de restaurants hier gewoon minder vroeg open zijn. Juist. Okay. De zijn aan de restaurants om zeven uur zitten, zitten als standvol mensen die daar zitten te ontbijten. En dan nemen ze ook die hele erg hartige dimsums met erg veel smaak? Ja. ja. De, gewoon de, de hele dag door? De, de hele dag, de, de ontbijt en de lunch, de hakao en de shumai en ja. noem maar op. En daar hoort de, de baupau bij, bij wat leuk is, is brood eten in, in, in Azië in China. Als ik op straat met een broodje op, in mijn hand op straat loop en zit te eten, dan uh, is er heel groot mogelijkheid dat een andere Chinese man of vrouw naar me toe loopt, die vraagt aan mij: van, ben jij brood aan het bikkelen? Gaat het wel goed met je? Hm. Want dat is een beetje aanmoedig of zo? Ja, ja nou, je hebt of nog geen tijd of nog geld om te eten. Behalve mijn baupau. Baupau, ochtend uh, is een heel luxe product. Want dan kan dezelfde persoon naar mij toe komen en niet zegt tegen mij: van... Wat ben jij lekker aan het genieten? En we hebben we nog steeds overblijven. Dus de status van het broodje papau is ja, hoog. hoog. Is Staat heel hoog. hoog. Wat zit erin? Wat is het? Um... het ik, ik denk altijd al een, een wit deeg. Dat denk ik. En ja. Met een vulling. Maar... Ja, nou, vaak uh, varkensvlees. Eigenlijk altijd varkensvlees. Er zijn we ook varianten voor uh, mensen die geen Frankse eten, dan zit de kip in. Ja. Maar vaak varkensvlees, uh, uien, uh, Chinese champignons, uh, marinade. Uh, en dat is dan de bapau. Je hebt ook nog een andere variant, die is zoet. En dat is dan meestal, kijk, wat we hier zien... het uh, is, is een rotsachtig broodje. Ja. Je hebt ook een hele ronde, die is helemaal dicht. En daar zit vaak uh, een zoete lotuszaadpasta in. Lotuszaadpasta. Ja. Het is een prachtig woord bij scrabble. Wat is lotuszaadpasta? Uh, dat is uh, van lotuszaad gemaakt. Ja. Het is enorm zoet. Uh, bijna tegen marzipijn zoet. Oh. Uh, en qua structuur is het... Iets steviger dan chocoladepasta voor, het is voor je. Voor mensen die niet van een hartig ontbijt houden. Die gaan dan voor zoetigheid. Die gaan of... voor zoetigheid, ja. Ja, ja. ja. Je zegt het is een rotsachtig ding. Ja. Uh, het, het is heel deegachtig. Hoe moet dat deeg zijn om, om, om de goede smaak te hebben? Moet dat een beetje dat kleffen hebben wat je vaak hebt bij jou? Uh, ja, ou? klef, uh, maar, ook, maar ook heel zoet van smaak. Ja. Zoet en klefdeeg. Waar ja. ja. is het rijstbloem? is zo wit. Ik uh, moet zeggen dat ik dat niet weet. Oké. Okay. Hoe maak je een broodje bapao? Hoe, hoe bereid je hem zodat je hem goed op tafel krijgt? Stomen. Stomen? Altijd stomen. Stoommandje? Ja, stoommandje. Ja, het ligt eraan hoe je het uh, hebt bewaard, hè. Als je het in de koeling of in de vriezer hebt bewaard. Uithalen, waterkoken. Deze grote, zeg maar, uh, wat is het? Zes centimeter. Kwartiertje. Kwartiertje koken ja. of stomen? Ja klaar. ja, klaar. En je eet het zo, zonder saus? Ja, zonder saus. Het is heel droog Omdat. Om mag ik hem opbreken? Ja, natuurlijk. Want er zit, als het goed dus is, is er zit een marinarië in. Ja. En die is gewoon uh, zoet en sappig. En dat deeg is niet heel droog. Dat nee. deeg is een nee. beetje klef zelfs. Nou, ja. Omdat ook door maar stoom, Ja, maar wel zoet. Zit ja. wel, um... Hoe is jouw relatie met het broodje Bapau? Ja. Eet jij die, hebben jullie een Namkee Bapau? Nee. nee. nee. Waarom eigenlijk nou, niet? Omdat het een uh, ontbijt en lunchgerecht is. Wat uh, zeker uh, bij, bij Dimsum hoort. Wij hebben geen Dimsum. Nee, precies. Oh. Jullie, jullie hebben een hele andere uh, Chinese ja. uh, keuken. Hoe vaak eet jij een broodje, papa? Eén, uh, ja. twee keer in de week, denk ik. Oh. En waar oh. let je dan op als je, als je er een. Ja, ik heb je, je hebt ongetwijfeld je vaste adressen. Maar waar. Ja, maar dit is een product wat ik. Wat, een gerecht wat ik zo vaak eet, dat ik dan. Ja, waar let ik dan op? Hm. Ja. Op waar let je op de... als je een broodje kaas eet? Maar je eet het wel meer. ochtends. Je eet het als ontbijt. Ja. ja. Laten wij gaan testen. De nummer 1 ja. staat al voor jou. Ja. Uh, je hebt toch al gezegd, rotsachtig. Hij is heel grillig van uiterlijk. Ja. Dat valt meteen op. Misschien neem jij even een hapje en dan... horen wij wat je vindt. Polo Chan, man uit de beroemde Chan-familie. Zeedijk, Amsterdam. En hij knikt heel optimistisch. Ja. Met het, het hoofd ja. gaat de goede kant op. Ja, ik vind hem lekker. Ja... Um... Ik denk wel dat er, uh, qua vulling is hij goed gevuld. Dus hij is zeker niet uh, uh, karig. Ik vind alleen het varkensvlees wat erin zit. Ja. Uh, wel een beetje aan de taaie kant. Een beetje ja. aan de droge kant. Taai Want het gaat er wel degelijk om bij dit vlees dat het uh, rijk gemarineerd is. Ja. En ook heel sappig in ja. het broodje zit. Ja. Anders wordt het gewoon één grote deegklomp die je nou ja. naar binnen aan het werken moet. Ik, ik vind deze, als ik uh, dit alleen het broodje eet... Ja. Zonder de marinade, zonder vlees. Dan vind ik hem eigenlijk sappiger dan met de marinade. Want het vlees dat maakt hem best droog. Oké, okay, dat is helemaal niet de bedoeling. Proef je nog iets van een substantie in het vlees? Proef je iets van de kruiderijen? zeg je van goh. Nou, kru kruiderijen is het uh, wel zoals het hoort. Maar hoort het pittig te zijn of een beetje zoet? Want ik vond het dik nee, zoet. Nee, het is, uh, hoort niet pittig te zijn. Nee. Uh, het hoort uh, zoetig te zijn, want het is ook uh, gemarineerd met... Uh, gemarineerd met uh, oestersuizen, Ja. Dus het is uh, zoetig, zeg maar. De tweede is inmiddels opgediend. Die ziet mm. er iets platter uit dan de eerste. Ja, die is kleiner. Het is een kleinere, minder rotsachtig, zullen we maar zeggen. Ja. Iets minder deeg dus, misschien. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het met de vulling staat. Hij Nog nu... kleveriger, je ziet. gaat nu, mm. die breekt hem nu open. U kunt meekijken naar deze uitzending op radio1.nl, want we hebben een livestream... En dan ziet u nu Polo Chan met zijn ongelooflijk strakke mooie kapsel in beeld. Jawel, <lacht> jawel, jawel, jawel. Ik heb hem best niet... erop gedaan. Ja, ik zie het. Is een het enorme niet... kuif. Van oorsprong uh, een restverwerkingsgerechtje. Ja. Dat het dus van het eten wat van de vorige dag over was, dat dat voor het ontbijt ja. gebruikt werd. Ja, die, die is dan wat groter. Dat is de grote bepaalde. Die is ongeveer oh. 10 centimeter. Uh, oh. oh, en die is speciaal voor rest. Ja. Restjes. Ja. Oh, hoe is deze, uh, Polo? Oh, Oké, okay. ga even proeven? Ja. Mogen we niet te veel afleiden. U mag ook op onze site kijken, radiomandjaren.nl. En dan ja. ziet u gewoon de, wat, wat hij nu vertelt, dat, dat ziet u dan ook. Goeie marinade, vlees is zacht. Er zit ook wat, uh, wat meer spekvlees in. En dat maakt het allemaal ook wat smeuiger, wat zachter. Juist. dus ja. is ook wat goedkoper, zou ik bijna denken. Maar deze ruikt oh. ook duidelijk sterk. Ja, ja. Oh, we gaan ook, ik ga ook even proeven, jongens, want... Ik kom er altijd een beetje bekaard vanaf. af. Meer, wil jij niet proeven? Mmm. Nou, ik heb vandaag... Ik geloof dat ik echt alles wil eten vandaag. Oh ja, zo'n dag? Ja, ik heb zo'n dag. Jammer, hè? Nee. Dat is niet mm. echt. Nou, ja, die tweede vind ik uh, echt stukken Is Geen beter. balansdag, hoor, dit. Nee. Bij mij. De tweede zegt echt stukken beter. Het dus veel zachter, veel smooiger. Uh, ja, je krijgt opgegeven minder, minder een uh, ja, een, uh, een droge klefferboel van. Juist. Nou, dan gaan we naar de nummer drie. En de nummer drie, die wordt ook weer opgediend door onze charmante assistente Francine. Okay. Die altijd toch een hele dagtaak aan heeft om het inkopen op een verantwoorde wijze te doen. Ja. En ze heeft geen enkele type winkel geschuwd voor, dit, voor deze test. Polotjan. Ik, ik, de, ik vind deze, het, is, uh, het, het ziet er uh, ja, wat schattiger uit dan die is. Ja, weer, hè? hij is heel lief. Ja, dus ja. Het is, Bijna het is een iets iets Ja. En uh, ja, het is minder rotsig, dus het ziet er ook wat eibaar eruit al. Ik vind dat fijner. Want ik ja, zie ja. altijd een beetje op tegen zo'n hele klont uh, deeg. Ja, nee, is mooi. Hij wordt opengebroken. En er zit behoorlijk veel in. Ja. Zie ik oh, al. Ja. Rijk gevuld. Rijk gevuld. Ja. En... Broder Jan neemt zijn taak vrij serieus. Mm -hmm. Daar houden wij ook van. Gelukkig wij wel. Hij is onze Azië-kenner. Dus, mm -hmm. uh, wat vind je? Um, ik vind eigenlijk dat dit... Uh, qua brood dan iets droog is dan de tweede. Ja. En uh, qua marinade vind ik hem wel goed. Je moet even kiezen nu, want ik kom zo met de uitslag. Ik moet kiezen? Ja, één, twee of drie. Welke neem je mee naar huis? Twee. Goed, dan kom ik met de uitslag. Die vindt u ook weer op onze website. De eerste was van een Chinese restaurant. Een traditioneel Chinees restaurant. Twee stuks, 3,50 euro vijftig. De tweede... Dat is grappig. Komt van een gewone Chinese toko. Zes stuks voor 2,50 euro. Dus verreweg de goedkoopste in onze test... Uh, die vond jij het lekkerste, oh. te schappig. En de derde komt van een heel chic dimsum restaurant, waar ah, ja. twee stuks ook 4 euro uh, kosten. Dat is de, <laughs> de chicste. dus je hebt gewoon de goedkoopste smaak en dan vind je hem nog het beste ook. Ik vind hem maar het beste, hij ja. ruikt, de tweede hij ruikt je ook je echt het beste. Je, je ziet ook nu, ja. kijk, het, het, ik het, zit er vlak brood, naast en ik ruik vooral brood, deze. 1, 2, en 3. Als je zegt gewoon, laten we even ja. de marinade buiten weg houden hoe dit eruit ziet ja. en hoe dit eruit ziet. Ja. En dan heb je hier heb je nog eentje die dan komt van die hele chique restaurant. Ja. Maar dit is ook veel minder zacht. Ja, maar ja, zo is... moet je je dus nooit door de buitenkant laten nee. verleiden. Maar dit is zo zacht. Zes voor 2,50 euro en dan heb je een heerlijke mm. broodje ja. bapau nou, we weten ook wat het dus? is. Zo, zo simpel is het gewoon. Dank je wel, oh. Polo. Mirjam Letsch, uh, fotograaf en reiziger. Je maakt het boek Street Food India. Vorig jaar uitgeroepen tot kookboek van het jaar in de categorie Beste Initiatief. Je bent nu bezig Street Food Vietnam te maken. Het komt in ieder geval voor de kerst uit. Ja, de planning is wel in het najaar. Uh, we zijn heel hard bezig, ik en de vormgever. Ja. Maar uh, we zijn nog beslist niet klaar. Nee, maar jullie doen alles in eigen beheer. Ja. En dat heeft ook opgeleverd, geresulteerd in een waanzinnig mooi boek. Het ziet er ontzettend leuk uit en er staan hele smakelijke recepten in. Uh, je reist veel en vaak naar Azië, anders kon je deze boeken natuurlijk ook niet schrijven. En India, waarover dit boek gaat... De, een deel van de opbrengst, de helft van de opbrengst ja. van dit boek... gaat naar de stichting Dunia, die kinderen onderwijs en medische zorg biedt. En in dit geval dus ook eten biedt. Want 100 kinderen krijgen per dag een warme maaltijd... Ja. door de opbrengst van, van dit soort Ja, dat acties. klopt. Wij, zagen, wij hadden die school al. En die kinderen kwamen daar al dagelijks naar school. Ja. En we zagen dat ze heel vaak in slaap vielen... of zich niet goed konden concentreren... En toen bleek dat heel veel van die kinderen op een lege maag naar school kwamen. En dat is heel idioot dat je daar niet op komt. Maar wij hadden dat niet verwacht. Wij dachten dat ze thuis aten en dan naar school kwamen. En dat was niet zo. En dan is het heel moeilijk volhouden, die lesuren. Ja, en dan is het makkelijk uh, om te besluiten dat je dan dus ook eten moet bieden. Ja. En nou, nou hebben we een kokin aangenomen, Anju, En die uh, maakt elke dag een warme maaltijd voor ongeveer 100 kinderen... En dat is voor veel kinderen de enige warme maaltijd die ze op een dag eten. Thuis hebben ze dan nog wat restjes. Je hebt hier heel veel van die kinderen voor je boek geïnterviewd. Ja. Die vertellen dan over hun lievelingsgerecht. Ja. Dat is ontzettend leuk om te lezen. Want laten we eventjes kijken naar het repertoire, het type eten waar we het dan over hebben. Waar moet je aan denken bij India's streetfood? Bij streetfood, waar we het nu over hebben... dus wat je bijvoorbeeld vindt in stalletjes voor die bioscoop of langs de rivier... dat zijn de kleine snacks, de samosa's met de chutneys, dus de sausjes. Uh, geroosterde uh, maiskolven, dus de kleinere snacks. Maar ik heb streetfood wat ruimer willen, willen uh, gebruiken... En ik bedoel daar ook vooral mee het eten van de mensen van de straat. De gewone mens. En dat dus de eenvoudige maaltijden die met name de ouders van de kinderen van onze school dagelijks klaarmaken. En dat zijn keukens die weliswaar, of gerechten die met weinig geld gemaakt worden. maar die daarom niet minder lekker zijn. En, waar, en welke ingrediënten denken wij dan aan? Veel met pulvruchten. Dus rajma, wat heel veel kinderen noemden als hun lievelingsgerecht. dat is een gerecht wat gemaakt wordt van kidneybonen rode bonen met een saus, en die wordt over rijst gedaan. Of daal, linzensoep wordt ja. ook met rijst gegeten. Dat is ook een goedkoop gerecht, natuurlijk. Ja, en het zijn vaak hele voedzame en ook hele gezonde, lichte maaltijden. En ze zijn niet alleen uh, vrij eenvoudig in het maken. Er worden hele lekkere kruiden bij gemengd en het zijn... Ja, in onze ogen, in de westerse ogen ook hele gezonde maaltijden. Zeker als je geen vlees eet. Ja, want het zijn uh, hier staan puur vegetarische ja. gerechten in. Ja. Maar dat is niet omdat jij overtuigd vegetariër bent, maar omdat, omdat dat het gebruik is in India. Nou, de Indiaanse uh, traditionele keuken is vegetarisch. Ik eet ook in Nederland geen vlees. Maar ik noem mezelf geen vegetariër omdat ik in omstandigheden kom in Vietnam... Waar een familie gekookt heeft en dan staat er van alles op tafel en dat eet ik mee. Want ik ga uiteraard daar niet aan een familie hoog in de bergen in een afgelegen dorpje vragen of ze voor mij vegetarisch willen koken. Dus in die zin ben ik geen vegetariër... maar ik vind het in Nederland niet nodig om vlees te eten. Dat doe ik ook niet. Dus ik nam net het randje van de Ah, Ik zat te smokkelen. Maar luister Mirjam Let, jij moet ook goed kunnen smokkelen. Want jij krijgt bijvoorbeeld in Vietnam, heb ik begrepen, hond opgediend. Ik heb hond gegeten, ik heb slang gegeten, ik heb van alles gegeten. En dat probeer ik dan ook. Kippenkop? Ja, dat is als ik in mijn eentje daar ben... als in mijn eentje bedoel ik dan als westerse gast... bij een grote Vietnamese familie... Dan ben ik uh, zeg maar de, de, de speciale gast. En dan krijg ik ja, de gekste dingen voorgezet. En dat is bijvoorbeeld een kippenkop. Nou, dat is mooiste of, stukje, ja, zeg maar. het mooiste stukje. Ja, vinden zij het mooiste ja. stukje. Maar van een kippenkop kan je bijna niks afbijten. Nee. En ik heb heel vaak uh, de vliezen van een eend gekregen. En dat mm. probeer daar maar eens wat van af te bijten. Mm. Dus ik spoelde dat weg met wodka. En ik gaf de rest van de vliezen. Want dat was een paalwoning. En dan kon ik tussen de spleten van dat hout... <lacht> die vlies naar beneden gooien... en dan hoorde ik hele blije varkens beneden. Dus nee, ik ben geen vegetariër in die zin. Je vindt het eigenlijk te luxe om je vegetariër te noemen... Nou, in de omstandigheid waarin jij soms eet. Een vegetariër gegeert. eet nooit vlees. En dat kan ik van mezelf niet zeggen. Maar in Nederland eet ik geen vlees. Nee. Nou, dus dan ben je blij met... want is het rijk genoeg? Is de, is de, is de Indiaanse keuken van de straat... is die rijk nou, genoeg? Nou, in alle eerlijkheid... de Indiaanse vegetarische keuken is de beste in de wereld. Oh wow. Vind ik. Ja, de, Paulo, in, het Indiërs, de Indiërs weten als geen ander hoe ze met kruiden moeten werken. Hoe ze smaak aan, aan groenten, aan rijstgerechten kunnen geven. En ik, ik hou van heel veel verschillende soorten eten. Chinees, Thai, Vietnamees, maar ook, ook niet-Aziatisch. Italiaans. Maar de Indiase uh, vegetarische keuken is wel uh, de keuken die ik het allerlekkerst vind. En hoe, hoe, uh, hoe zien die kruidensubstanties eruit? Zijn het allemaal masala's of, of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, ze, ze mixen gedroogde kruiden. Dus bijvoorbeeld uh, garam masala. Dat bestaat uit een aantal kruiden die al voorgeroosterd zijn. En op dat, Ze geven dan hun aroma, hun geur af. En op dat moment meng je ze in een pot en dat kun je lang houden, uh, Dus bewaren. Ja. Maar je hebt ook kruidenmixen wat meer pasta's zijn. Wat um, natter. Wat natter, die kun je minder lang bewaren, maar die zijn ook heerlijk. Um, ja, wat wij kerrypoeder noemen, dat bestaat in India helemaal niet. Kerrypoeder als zodanig. Dat zijn kruiden die je mixt van verschillende losse kruiden. Hm. Um, en kruiden hebben ook niet alleen een, een, worden niet alleen als smaakmaker gebruikt... maar hebben ook een hele belangrijke medische... Uh, Reden, kurkuma bijvoorbeeld, ja, is een heel wortel. duidelijke ontstekingsremmer. En worden om die reden ook vaak aan gerechten toegevoegd. Dus, dus mensen die ergens een probleem mee hebben, drinken bijvoorbeeld kurkuma melk, geelwortel melk. Ja, ja. Um, maar als smaakmaker, ja, ik denk dat, dat de Indiase keuken op een, op een fantastische manier weet te mengen: aroma's uit kruiden. Uh, mengsels weten te halen die het gerecht zoveel rijker maken. Ja. En dan heb je een vrij neutrale basis van bijvoorbeeld kikkererwten... Ja. van linzen, ja. van allerlei soorten bonen, ja. zaden ook misschien? Ja, vooral heel veel peulvruchten, ja. linzen. Maar wat, um, je hebt allerlei soorten linzen. De daal, dat is de verzamelname. Je hebt rode linzen, je hebt moengdaal, je hebt gespleten kikkererwten. En die weten ze allemaal op hun eigen manier um, fantastisch klaar te maken... Het gerechtje of de snack die ik hier heb staan, de papar, dat is een soort grote chips. Wij noemen het ja. papadam. Ja, ik vind dat we die ook gewoon even moeten proeven. Thuis. En dat Deze wordt gemaakt van linzenmeel en bijvoorbeeld. Jona mag die grote schaal hierheen, want dat vind ik leuk. Mirjam heeft een hele grote schaal meegebracht met van van uh, die In De, de Indiase keuken oorspronkelijk vegetarisch is. Ja. Maar als je dan in restaurant, ik hier naar een Dat restaurant gaat... is dat dan allemaal aangepast al? Of? Uh, nou, nee, maar de religieuze hindoes die zullen geen vlees eten. Uh, vlees. Die eten ook ja. geen kip, maar natuurlijk kun je in India ook kip tandoori krijgen. Ja, tandoori okay. chicken. Dus dat is niet ja. meteen al aangepast de, aan, uh, aan onze smaak. Nee. De heel, ik vind wel, overigens, als je in Nederland India's gaat eten, dan passen ze vaak wel de, de kruiden en zo aan. Dan is het wat minder... Het is minder lekker dan in India. Ja. Maar, um, het, de traditionele Indiase keuken is vegetarisch. Maar uh, ook in India wordt in toenemende mate vlees gegeten. Dat is heel jammer. Maar de rijke middenklasse in India... die ziet dat als een vorm van status hè, om ook nu vlees te gaan eten. En dat is eigenlijk heel zonde. Maar... Um, ja, in de wijken waar ik werk en waar ik mijn me, me gerechten heb verzameld... daar eten de vrouwen eigenlijk alleen maar vis op het moment dat ze, dat ze menstrueren. Omdat ze dan meer kracht nodig hebben. En voor de rest is het volledig vegetarisch. Toch zag ik ook een hele krachtige soep in jouw uh, kookboek staan. Uh, een spinaziesoep. Ja. En het goede nieuws was, als we het nou toch over balansdagen hebben... je valt er ook nog vanaf. Ja, nou, veel van de, van de maaltijden die ik beschrijf... zijn ook nog eens keer zogenaamd slanke maaltijden. Het is, het is niet een heel hoog caloriegehalte. Ook al wordt heel veel in ghee gemaakt, dat is geklaarde boter... En de rijkere, hè? Ja, de rijkere Indiase families gebruiken daar veel te veel van. Daarom zie je ook in die groepen dat mensen hartstikke dik zijn. Mm -hmm. Maar als je het met mate doet, maar ja, dat geldt bij alles. Als je met mate je ghee of je andere producten uh, gebruikt, dan is het een echt heel gezonde keuken. Ja. En ook de combinatie, want daar komen wij hier ook steeds meer achter. Peulvruchten, rijst, dingen met yoghurt. In, in de Indiase thali, dus de, het bord met al die kleine schaaltjes erop, waar je wat rijst, wat daal, wat groente hebt. Dat is een heel gebalanceerde, uitgebalanceerde, gezonde maaltijd. En dan heb je echt geen vlees nodig. We zitten hier nu uh, ongelooflijk lekkere um, uh, wat, uh, chapati. Uh, die, ja, dat, de, nee, chapati is echt brood. Dat is een ongerezen brood. Oh dit ja, en is, dit is hard. Ja, dit is, dit is eigenlijk een groot grote chips. Zo ziet het eruit. Ja. Het heet ja. papar. In Nederland noemen ze het heel vaak papadam. Maar dat wordt gemaakt van linsmeel. En dat kun je of frituren, dan is het veel olieger. Dit is de droge versie. Kun je gewoon <laughs> boven je gasvlam houden. Het recept staat in mijn boek. Ik heb het nu voor in de studio kant en klaar gekocht. Omdat ik niet wist of ik dat hier kon maken. De chutney die erbij zit, dat is een tomatenchutney. En die wordt in India in verschillende deelstaten... op heel verschillende manieren gemaakt. En dit is de Bengaalse versie. Dus dat is de deelstaat waar Calcutta, de hoofdstad van, is. Ja. En daar zitten uh, veel hele kruiden in, dus hele gedroogde chilies. Daar zaten ook grote groene chilies in, die heb ik er nu uitgehaald. Normaal zitten die er gewoon in en die leg je op de rand van je bord. Want het is wel heel heet als je dat ook gaat opeten. Ja, daar, hou ze, daar houden we de megalen van, hè? Ja, precies, heel, maar, uh, maar als ik het maak, dan moet je mensen wel altijd waarschuwen van... luister, je kan een chili tegenkomen. Want het is niet zo dat je al die kruiden of die hetere dingen... er weer uit gaat vissen voordat je het opdient. Dus dit is een, een chutney waarbij uh, hij zoet, er zit suiker in. Maar uh, er zitten ook uh, hele spicy, pittige kruiden in. En dat is denk ik wat mij ook het meest aanspreekt aan de Indiaanse keuken. Dat is de balans tussen het zoete en het, en het uh, pittige. Ja, en ja. Dat, dat vind ik met name in deze chutney heel erg lekker. Ik zie dat Polo al voor de tweede keer opschript. Het ja, gaat ik... goed hè Polo? Ja, ik, ik vind het erg lekker, want het, het is... Uh... Het is inderdaad uh, spicy, maar het overheerst niet. Het Eerst ja. zoet en volgens komt er een, ja. Ja, toch een zoetige spice. Ja. Wanneer je hem ja, wat langer doorkoudt of inslikt. Nou, maar dat is ook precies wat het moet zijn. Je eerste hap moet niet zijn: oh jee, ik ja, schrik, je moet want, niet want van het is een zeg maar. maar het mag best een beetje een pittige nasmaak ja. Ja. hebben. Ja. Wat is eigenlijk, want je, je hebt nu India, uh, de Street Food India gemaakt. Je bent bezig met Street Food uh, Vietnam. Wat is het cruciale verschil tussen die keukens? Uh, ik vind de Indiase keuken veel pittiger in de zin van hete kruiden. Uh, dat is in, in Vietnam niet zo. En Vietnam daar heb ik met name in Noord-Vietnam. En dat maakt nog een verschil. Want de Zuid-Vietnamese keuken is wel anders. Maar de Noord-Vietnamese keuken werkt heel veel met verse kruiden. Dus handenvol verse munt, verse basilicum. En dat is niet per se de basilicum die bij Albert Heijn staat. Maar de Thaise basilicum. Dingen die wij ook makkelijk in potten kunnen groeien zelf. Maar heel veel verse kruiden. De visgerechten, daar gaan handenvol verse dillen overheen. Um, dus die verse kruiden is een groot verschil. Tuinkruiden, zoals wij die kennen. Het zijn, de Vietnamese keuken is een hele lichte keuken. Um, er wordt, voor mij is dat fijn als, als ik geen vlees wil eten. Er wordt veel gevarieerd met tofu. De ene keer is dat knapperig gefrituurd. De andere keer heeft dat heel lang gesudderd in een tomatensaus... En nou, die tofu-gerechten daar zijn echt heerlijk. Rijst is de basis ook. Ja. Um, wodka is een heel groot verschil. Want bij elke maaltijd die ik daar bij mensen drink... moet ik of rijstwijn of wodka... Ja. en in India wordt er van mij niet verwacht dat ik als vrouw alcohol drink. Dus dat is natuurlijk ook een groot verschil, maar dat ja. zijn niet echt de gerechten. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar je boek... Um, wat ik me nog even afvoeg, hè, want in India zijn enorme overstromingen bijvoorbeeld... en ja. uh, ik kan me zo voorstellen dat juist de armere wijken daar enorm mee te, mee te maken hebben. Wat betekent dit eigenlijk voor de voedselvoorziening? Nou, dat is heel goed dat je dat nu vraagt... want op dit moment staat de wijk waar ik de meeste recepten heb verzameld onder water. Letterlijk. Helemaal? Helemaal. En een heleboel van de huisjes zijn ingestort. Onze school werd bedreigd. De leraressen hebben daar dag en nacht geslapen om de spullen te bewaken... Twee van onze acht werknemers van onze school liggen nu met dengue fever in het ziekenhuis. De dat muggen. is een door muggen overgebrachte ziekte. Ja, Komt die heel veel met, in ons uh, En natuurlijk vanwege het vocht, die ja. komen allemaal op die ja. plassen water af. En de gemeente van de stad waar wij zitten heeft de elektriciteit afgesloten... omdat dat te gevaarlijk is met hoogwater. Dus kunnen mensen geen fan draaien. Dus is het bloedheet, hebben ze voortdurend muggen. Voor de voedselvoorziening betekent dat dat ze heel vaak niet kunnen koken... want het water stond letterlijk anderhalf tot 2 meter hoog in hun huis. Wij hebben op het dak van onze school een soort gaarkeuken georganiseerd. En dan konden mensen uit de wijk konden daar eten komen halen. Ja. En we laten steeds de kinderen komen, zodat hun dagelijkse voeding doorgaat. En dat speelt nu. We hebben ook beeld op onze website staan. Letterlijk nu. En, en, en zijn er wel eens momenten, want je bent een optimistisch mens, schat ik zo in. Dus nu ik je zo tegenover me heb en je hoort ja, ben praten. Ja, zeker. Maar staat het denk je toch ook wel, het is toch water naar zee dragen? Ik bedoel, het is nou, zo moeder, om moederloos ik. van te worden. Ja, dat zou ik denken als ik naar heel India ga kijken. Maar ik, ik richt me met mijn werk... en wij doen dat met onze stichting... richten we met ons werk op, ons, op um, dingen die we kunnen behappen. Dus die honderd kinderen met die maaltijden... dat kunnen wij behappen ja. in die school. En in, in Vietnam is hetzelfde. Je, daar moet al, je moet gewoon op kleine schaal blijven Ja, kijken. en daar zien we heel overduidelijk de verbeteringen. Wij hebben nu een hele generatie van kinderen die kunnen lezen en schrijven. Ja. Hun ouders kunnen dat niet. Dus in de tijd dat ik betrokken ben bij deze stichting... zie ik een hele generatie kinderen in dit geval vooruitgaan. En dat maakt mij zeker optimistisch. En dat maakt dit ook ontzettend dankbaar werk. Ja. Ik voel het helemaal niet als water naar de zee dragen. Omdat ik bij deze kinderen en bij onze school... en bij de vrouwen uit de wijk zie ik... Zie ik vooruitgaan. Ja. Nou, ik mag eigenlijk heel Ik mag eigenlijk nooit roepen. Koop dit boek. Dat mag ik gewoon niet roepen. Want dan krijg ik gewoon een straf. Mag ik dat wel roepen dan? Nou, jij mag dat ook niet roepen. Maar <laughs> ik ga dan gewoon wel zeggen dat ik. Ik vind het een waanzinnig goed project waar je aan werkt. Dank en je ik je vind wel. het ook een heel mooi boek. Dank je want wel. het is niet echt het your typical goede doelenboek. Dat je dat je er een heel gebreid gevoel bij krijgt. Nee, het is gewoon een heel mooi boek. Met prachtige fotografie, goede receptuur. Dus dat uh, kan niet vaak genoeg uh, gezegd worden. Mirjam Letts die maakt het boek Street Food. Uh, India en Streetfood Vietnam komt er dus binnenkort aan. Um, ja, we, een kleine stap natuurlijk naar de pannenkoek. Ik bedoel, uh, daar, daar hoef ik verder bijna niks meer over te zeggen. Ze bungelden op het randje van een depressie... de journalisten Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. En dus begonnen ze een vrolijk initiatief, de pannenkoekenbus. Hollands straateten bij uitstek, zou je denken. Nou, niet dus. Verslaggever Chris Baima legt het relaas vast... van een mislukte onderneming. Ja, hier bij, uh, bij het Volksrandgebouw, waar we nu staan... op de Wieboudestraat, het oude Volksrandgebouw... daar hadden ze een uh, dakterras. En daar hadden Marcel en ik afgesproken. En zoals altijd, gingen we dan eigenlijk klagen over ons werk. Ja. En ik weet nog goed, het was een prachtige, zonnige dag. Een van de laatste in dat jaar. En toen zei ik, ik zie het niet meer zitten. En uh, toen zei ik ook van misschien moet ik maar pannenkoeken gaan bakken of zo. Je wilde een pannenkoekenrestaurantje beginnen. En dat was een grapje, maar hij reageerde op dat woord nou, Nee, hij zei het ook heel serieus. Ja, nou ja, ik zei het serieus, maar het was een grapje... en jij reageerde heel enthousiast toen op het woord ja, pannenkoek. Ja, oh, Want, nou, ja. Oh, lekker. Het is ook een heel vrouwelijk product, hè, de pannenkoek. Nog geen twee dagen later... beginnen ze een pannenkoekbedrijf met heldere uitgangspunten. De kwaliteit was heel belangrijk. We willen ook een goede... Een goede, eerlijke pannenkoek. Uh, dat zeiden we ook heel vaak tegen dat de pannenkoek een eerlijk product is. Ik zei, nou ja, als we het etiketje biologisch op kunnen plakken... dan is dat ook weer meegenomen. Zo dachten we erover. Maar Gijs ontwikkelde dat allemaal. Hij had ook op een zeker moment voor euro pannen gekocht, als ik me niet vergis. Ach, ik, heb, ik heb pannen gekocht. Heel veel pannen. Nee, goedkope, goede pannen. En ik, uh, gaspitjes, dat soort dingen. En Marcel die kwam vooral met het idee als... Uh, we moeten medailles voor de kinderen hebben. Dat en, uh, was in een eerder... Ja. De derving, uh, dus ik, ik dacht gewoon aan de gasflessen uh, welke mix moeten we gebruiken? Hebben we stroop, hebben we poedersuiker Marcel vond op een gegeven moment op internet een soort, soort Pipo de Clown-achtige caravan. hij was roze helemaal caravan. Roze met geel, omdat hij vroeger een suikerspinnencaravan was geweest. En een ba ballonnenclown had ook uh, geopereerd vanuit die caravan. Een hele fatsoenlijke verkoper, die zei als deze caravan kan praten... dan heeft hij heel wat verhalen te vertellen. En dat was ook zo, als ik er later over nadenk. Maar goed, ik kocht 750 euro. Dat. Geen geld. We zijn hier nog naar, om de hoek in de Van Wouwstraat naar uh, een kostuumwinkel geweest. Om uh, onze twee kostuums ja. aan te wijzen. Een winkel waar ze uniformen verkopen. Hebben we hebben toen een heel nu en ook van die scheve koksmutsen. Ook om, om hygiëne uit te stralen. Dat is natuurlijk ook belangrijk uh, als je eten verkoopt: dat je ja. uitstraalt, dat je, dat je schoon en en adequaat uh, werkt. Ja, ik was er in het begin nogal door beledigd... omdat mensen zeiden van... Uh, als ik jou was, zou ik jou laten bakken en Gijs in de verkoop... vanwege de uitstraling. Dus jij hebt we... geen pannenkoekenuitstraling? Dat werd me laten verweten, maken. ja. Geen fris, niet fris. Niet het gezicht waarvan je zegt, nou, daar kom ik een pannenkoek bij. En toen heb ik dat met Gijs overlegd. Toen zeiden we wel van... Uh, nou, daar hebben we verder scheid aan. Je hebt best een pannenkoekenuitstraling... En ik ga bakken en jij gaat gewoon de veer ja. Ja, ik ben het mee eens. ook omdat ik gewoon een betere pannenkoekenbakker Jij hebt een pannenkoekenhoofd. Na wat proefbakken rijden ze met hun caravan naar hun eerste braderie. En dan sta je niet meteen op een topplek, maar... Gewoon achter de kerk. Tussen, naast de shawarma kraam. Ja, Dan heb je dus al een concurrent van je welste te pakken. Die mensen keken ook te neergeslagen zoals het leven eigenlijk is. En naast de Grote Matenmode. Grote Matemode. In de slagschaduw van die kerk. Het was koud, winderig. Dus we installeren ons. Uh, de, de dampen van de, van de oliebollen en de, de poffertjes waaien ook onze kant op. Maar we doen ons luik open. En die uh, braderie begint in Harderwijk. En er gebeurt niks? Ja, er gebeurt eigenlijk niks. Behalve dan de vrouw van de Grote Matenmode, Die kwam, want Gijs pakte om erin te komen een pannenkoek voor mij die zei van dat de dampen op die kleding sloegen, dat dat erin bleef hangen. Het liep toch al niet zo lekker. Er gebeurde niks. Ze verkopen die dag vijf pannenkoeken. En ook op de markten die ze daarna bezoeken, lukt het niet echt. Marcel vindt dat de klanten ook niet meewerken. Heeft u ook honing en nootjes? En dan denk je, ja nee, we hebben alles. Het loopt voor geen meter, we hebben hier ook nog een bak frambozen. Als je het wil... Maar ja, voor dat soort opmerkingen is ook geen ruimte. Want je moet de klant behandelen alsof het je beste vriend is en met het grootste respect. Maar er was totaal geen heb Pannenkoek Mango. Ja, waarom? Waarom zou ik een pannenkoek Mango uh, hebben als suiker en stroop voor geen meter loopt? Nee, jij komt langs. Neem er een pannenkoek Mango. Marcel trekt zich langzaam terug. Gijs staat in zijn eentje nog op een aantal festivals. Maar ja, we werden dus eigenlijk gered door Vertel het maar Gijs wat er gebeurde met de caravan. Die is... In brand gestoken, volgens mij. toch? Of heb je ja, dat verzonnen? Verzonnen. Echt dat is wel niet waar? Dat heb, je, dat heb ik ook nooit gezegd. Hij is toch uitgebrand? Nee, een helemaal niet. Dat verzint hij nu toch? Nee, nee, helemaal niet. Dat okay, dacht ik. Dat is je fantasie. Nee, ik heb hem naar de sloop uh, gebracht en daar ook weer geld voor betaald. Ik weet niet hoeveel geld ik uiteindelijk ook verloren heb, maar dat zal een paar duizend euro geweest zijn. En uh, ja, dat was het einde van de Pannekoekenkerven. Ja, ik vind het qua avontuur zou ik het nog... Ik had het niet willen missen. Ik vind streetfood een hele moeilijke en vreugdeloze business. Dat heb ik ervan geleerd. Ja, en de mannen... Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman zijn weer even gedeprimeerd als ze altijd waren. Dit was een verslag van Chris Baiema. Ondertussen komt de post lekker binnen. Mevrouw Possel, wilt u mij een lol doen en ophouden op met broodje bapau te zeggen? Ik kan er niks aan doen, maar zo'n ding heet gewoon een bapau, net zoals uw gast zegt. <lacht> van acte. Ik, ik vind het fijn dat u me mevrouw Possel noemt. Um, Dames, ik heb misschien niet goed opgelet, maar volgens mij is de toko niet genoemd waar het broodje bapau vandaan kwam. Bapau dus gewoon. Vandaan kwam die door de meneer van Namke werd gekozen. Nou, dat kan ik wel vertellen. Dat is Toko Oriental op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Chinatown noemen we het daar ook wel. Dus eigenlijk op steenworp van Namke. Je kent het natuurlijk, Polo. Ja, dat ken ik ja. Zeker. Gewoon uit de diepvries komt dit. Gewoon uit de diepvries, ja. 6 voor 2,50. Nou, ja, prima. Soms zit je voor een dubbeltje op de eerste rang. Dat is zo fijn. U kunt nog blijven reageren. U heeft daarvoor nog 13 minuten. Doe dat snel mandjare.ntr.nl, dan kunnen we uw opmerking, uw commentaar... uw suggestie nog behandelen. Bijvoorbeeld als het gaat over saté. We gaan nu vlees op een stokje proeven. Uh, onze kookboekenfanaat, mijn vaste steun en toeverlaat, Jona Freud... die heeft drie type stokjes gemaakt... naar receptuur uit drie verschillende kookboeken... zoals ze elke keer doet in dit programma. Was het uh, moeilijk, Jona, om goede receptuur te vinden? Uh, goede receptuur. Nou, eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik vandaag... Ik bereid dit natuurlijk altijd voor. En ik heb woensdag vrij laat voor mij doen, pas de receptuur doorgegeven. Die dan op de site gaat en alles. Zodat mensen zich ook kunnen voorbereiden. En toen had ik het nieuwe boek van Julius Jaspers niet in huis. Oh ja. En vandaag had ik dat wel weer in huis. En die heeft een barbecueboek geschreven. Die heeft een barbecueboek ja. geschreven. En eigenlijk... Als ik dat woensdag in huis had gehad... had ik daar, daar zeker een recept uitgenomen, zag ik vandaag. Al is het alleen al omdat Julius ons de wijze les meegeeft... dat als je kip gaat barbecuen, dat je altijd kippendaaien moet nemen. Dat kippendaaien echt... En mensen weten dat niet, en ik doe dat ook al jaren... maar doordat hij dat nog een keer in het boek vertelde... het daar moet vandaag je kippendijen? Nou, omdat kippendaaien gewoon... Kipfilet droogt uit... En uh, stukken kip worden niet gaar op de barbecue. Al het grote gevaar. En uh, kippendijen blijven sappig. En uh, er zit genoeg vlees aan. Dus ik dacht, als uh, ik dat boek van Julius... een nieuw boek inderdaad uh, had in huis had gehad... had ik daar een recept Ja, uh, Julius Jaspers uh, is volgens mij op tournee met dat boek. Ja, de barbecue. Die is... <laughs> Ik <laughs> ja. zie overal steeds foto's staan... van een hele grote Julius Jaspers met een, met een barbecue inderdaad. Nou, en buiten dat weet je. Het is natuurlijk, volgens mij is de zomer voorbij na deze dag. Denk het echt. Denk ja, echt ik dat het voorbij niet is. Van de, de ik krijg een hele de... mooie herfst, maar ik denk echt... Je zag vanmiddag de wolken binnenkomen. Je denkt, nu hey, is het maar over. Maar dit is geen weerprogramma, dit is een kookprogramma. Maar je kan ook in de winter barbecuen. Dat wilde ik ah, zeggen. Heel goed. Dus <laughs> uh, <laughs> Eigenlijk uh, moet saté barbecued worden. Dat kan hier in de studio de de niet, Erwin Krol van alle... Manjari <laughs> gaat nu <laughs> verder op het onderwerp. Luister, drie recepten. Ja. Niet Julius Jaspers. Niet Julius Jaspers. Maar, wat, is de, wat zijn de boeken die je mee hebt genomen? Ik Waar heb je ze uitgehaald? Uit een Vietnamees kookboek, wat ik al een keer hier besproken heb, het boek Hanoi Saigon. Dat is heel populair uh, op dit moment. Het is een populair boek en dus een van onze redacteuren zei ook... oh, daar heb ik zulke lekkere spiesjes uitgemaakt, dus vandaar dat ik die heb genomen. Merjam, ken jij het ook, meer. Ja, om ik ken het. Het is volgens mij door drie broers gemaakt. Het is een ja, Fran, uit het Frans vertaald, ja. hè. Het zijn de drie broers het die zijn restaurant prachtige in, uh, boeken, in uh, Parijs boeken. hebben. Ja. ja. Maar volgens mij is 90% uit dat boek inderdaad vlees. Dat zou heel goed kunnen. Ja, en daar, daarmee mis je een heleboel van de lekkere groenten en andere gerechten uit Dit Vietnam. Dit wordt door mijn redactie bevestigd, dat het ja. inderdaad grotendeels vlees is. Maar ik vind is. het een prachtig boek, hoor. Ja. Echt prachtig vormgegeven. Het is heel leuk om te lezen. Is, maar uh... ik miste wel de lekkere, verse groentegerechten uit Vietnam. Ja. 1 is uit boek 1. Spiesje 1 uh, komt uit het Zijgon. boek Hanoi Zijgon. Alle drie de spiesjes zijn ook uh, met chic. Normaal maak je saté met varkensvlees of kip. Verder niet ingewikkeld doen. Dit is alle drie met heel chic vlees gemaakt. Dus het, uh, de spies uit Hanoi Saigon is gemaakt met ossehaas. Een goede marinade bestaat toch altijd uit ketjap. Uh, wat uh, hele lekkere specerijen. Of citroenblad, ik noem maar uh, bieslook, ja. oestersaus. Ja. En vaak een beetje vissaus er doorheen. Dus let op, niet meer zout toevoegen. De vissaus is zout genoeg van zichzelf. Dus daar moet je niet aan beginnen. Uh, Oké, okay, het, het, uh, het tweede boek wat je mee hebt genomen. Het tweede boek wat ik heb meegenomen dat is uh, het uh, boek van Stefan Renault. Wie is Stefan Renault? Stefan Renault, die heb ik hier ook al eens besproken, omdat het een Fransman is waar ik heel dol op ben. Die heeft een boek geschreven, Barbecue et plancha. Die heeft ook het. Uh, het ingewande boek Leven Hart en Niertjes. Dat heb ik hier een tijdje geleden in de uitzending besproken. Maar hij heeft al eerder een boek gemaakt over barbecue. En dat is echt een ontzettend leuk barbecueboek voor mensen die daarvan houden. Uh, het is uh, meer op de Franse keuken uh, uh, geïnspireerd. Ja. En er staan ja, ontzettend lekkere gerechten in. Uh, het is ook het enige uh, boek waar de, uh, uh, uh, het vlees wordt gemarineerd in port. En helemaal niet in ketjap en vissaus en dat soort dingen. Maar het is een marinade van balsamico-ozijn en, uh, en port die hij gebruikt. Daarboven doet hij wat shiso-blad. Dat heb ik wel meegenomen, maar dat heb ik nu niet klaar. Shiso-blad? Ja, dat vond ik dan weer leuk om mee te nemen. Dat ik dat in mijn tuintje heb groeien nu. Wat is dat dan? Ja, dat is iets uh, uit een uh, Japanse uh, kruid. En ik heb het ook echt... Nee, Polo Kent. ze nee, niet, Nee, ik ken ik niet. En het is Japans, hè? He? Niet Chinees. Het is Japans. Het is, en het is heel erg een mooie paarse plant. En het heeft een hele bijzondere smaak. Doordat het en naar mint smaakt, en het smaakt naar citroen. En het, het is van alles door elkaar. Ik ga het pakken voor jullie. Oh, ze gaat het nu pakken? Het is altijd het leuk is. op de radio, hè? Dit soort handelingen. Maar heb je het buiten groeien of in een kas? Nee, ik heb het buiten in mijn tuin groeien. Het heeft dat een, is een soort veredelde een geveltuin. Ja. Uh, maar dat is inmiddels toch tot een hele moestuin... Uh, uitgegroeid. Nou, je hebt het even, niet, heb het bij even bij de hand. niet bij me. Hand. Geef niks, Jonah. Oké. Okay, nou, dat dus is dat, boek 2. Dat euh, is uh, barbecue en plancha en die, van Stefan uh, Reno. En, en dan dat, gaan we naar het derde boek. De spies is gemaakt van lendenbiefstuk. En ik er ook nog even bij. Zetten. Ja. Het derde boek dat is van de, misschien wel de barbecue koning van de wereld. Ik vind die naam ontzettend moeilijk om uit te spreken. Ik probeer het één keer. Stephen Rachel. Mm -hmm. En nu ga ik het ook niet meer zeggen. Want het het kan van alles zijn. Uh, hij heeft een hele klassieke, uh, met veel specerijen, gemengde marinade. Waar ook suiker erheen zit. Wat je ook wel vaak ziet, die marinades voor vlees die uh, op de barbecue gaan. Ik vind het wat zoet. En hij gebruikt ribeye, En dat vind ik dan weer heel erg lekker voor op de barbecue omdat toch daar een beetje een... Meer, meer vet in zit. zit hem gewoon precies dat ja. beetje vet vind ik toch op de, barbecue. Toch is op de barbecue heel erg ja. lekker. Ja. Ja. We gaan, want we gaan even de test doen. Hè? We hebben ze nu alle drie gekregen. Je hebt ze gewoon gegrild. Ja. Je hebt ze in die marinade gedaan. We hebben die eerste, die komt uit Vietnam. Um, aan het meer om Heb je hem wel geproefd? Of, uh... nee. Ik heb hem nu niet geproefd, maar ik heb het in Vietnam zeker wel geproefd. Oh, Oké, okay. maar je weet, deze heb je nog niet gehad. Nee. Wil je nu ook niet een beetje proeven? Of, uh... Ze wilden geen vlees. Nee. Ik ben heel consequent in Nederland. Eten. Ik vind dat ja. hier een hele... Een beetje vreemde smaak aan zit. Of ben ik... Sta je, ik nou wat wat was, het was het vlees de voor deze? Is de oestersaus die jij proeft? Mm. Of is dat de vissaus? Mm -hmm. nou, ik denk eerder die oestersaus. Die vissaus zou een zo ja? combinatie van zou kunnen zijn. Ik moet zeggen dat ik, ik... ik proef niet heel veel oestersaus, maar... hoe lang je hem doorkoudt, hoe meer ja. vissaus smaakt. Vrijkom. Ja. ja. Vind, jij dat, dat, vind jij het lekker? Dat uh, mag jij ja zeggen, hoor. Ik ben niet... De, ja... Ik ben niet een hele grote uh, fan, moet ik zeggen. Het is een hele sterke, gefermenteerde smaak. Af. Ja, ik weet dat. En soms hou ik er wel van. Maar ik vind deze ja. iets te geprononceerd. Ja. De nummer 1 uit Vietnam. De nummer 2, de barbecue à la plancha. Wat voor vlees was dat ook alweer? Dat is uh, de lendenbiefstuk. Lendenbiefstuk, ja. Heel chique, uh, chique ja. stukje. Nou... Wat vinden we hiervan? Ik heb toch liever die Aziatische smaken, merk ik, als ik zo'n... De eerste? Ja. Ja, mm -hmm. nou ja, maar met deze die heeft dan met die port en is Heel Kaarten. zoet daardoor. Ja. Ja. Heel ja. zoet. Maar dan nou, komt nog net die, die, die eerst hebben gegeten. Mm -hmm. Die is heel zwaar van smaak. Dus als je deze uh, in je mond doet, dan proef je hem niet eens meer. Ik vind dat port ook niet lekker. Maar, na de hand, dan komt het wel de zure van uh, het ja. port. Die komt wel naar buiten. Nee, ik ben nee. ook niet. Ik, nee. Dan niet de nummer drie. Vast. Wij storten ons op Planet Barbecue. Planet Barbecue. Van die onuitsprekelijke ja. naam. Ja, dat vind ik wel ouderwets lekker. Nou, dat ja, vlees is, lekker, is absoluut mm -hmm. het lekkerste. Ja, mm. duidelijk. De ribeye is dus absoluut lekkerder dan onze haas of lendenbiefstuk. Zeker. Het is heel smeuig, hè? Ja. Het is heel smeuig, het is heel erg barbecue. Ja. Maar zit er ook iets van curry doorheen? Zo? Um, Met, uh... -hmm. Kukuma zit oh. erin. En koriander en oh, komijn. Oh, dat heeft een reinigende werking. Ja, dan worden ja. jullie toch nog heel gezond. Nou, dat is echt een vleese barbecue. Gelukkig. Even tussendoor. Ik zag gisteren een documentaire op televisie. En dat ging over um, het Anders Leven-vignet... Um, wat er ja. nogal in supermarkten op vlees wordt geplakt. Ja, dat is echt schokkend, toch? Ik vond het zo schokkend dat ik... Ik zit nu wel weer gewoon drie stertee'tjes weg ja, te werken. zeker maar ik, niet van de supermarkt. Nee, wij, wij, wij doen alleen maar biologisch. Maar het was wel ontzettende schokkende informatie. Ja. Mirjam ook gezien? Ja, ik heb, ik heb ge, met stijgende verbazing zitten kijken. Uh, en ik moet aannemen dat het klopt wat daar verteld wordt. Dat wil ik dan ook aannemen. Dat vind ik altijd moeilijk, hoor. Maar ja, afschuwelijk. Want voeding is een van de allerbelangrijkste dingen. En ik vind als daarmee gesjoemeld wordt, dat zou ongelooflijk strafbaar gesteld moeten worden. Ja, dat denk ik ook. Ik, uh, ik vind dat als je als consument iets koopt... en er staat iets op de verpakking... dan moet je daar blind op kunnen vertrouwen. En dat blijkt dus absoluut niet zo te zijn. Nee. Nou ben ik zo, niet zo naïef dat ik dat al deed... Uh, dus ik ben al altijd een kritisch consument. Maar ik vind het schandalig wat daar gebeurt. Ja, want iedereen wordt gewoon misleid. Wat ik heel erg goed trouwens vond gisteravond... dat ze zo'n kleine slagerij uh, in beeld brengen... waar die slager had geen enkele uh, behoefte om iets te verbergen. En toen dacht ik, nou, als ik vlees eet, ga ik naar zo'n slager. Maar ja. dat sowieso. Polo, uh, ja. Polo Chan, uh, de Chinese restaurants in Nederland... hebben uh, een tijd lang een heel beroerd imago gehad... als het ging om hun verwerking van vlees. Daar werden altijd allerlei suggesties gegeven... Gedaan, uh, die misschien helemaal niet spoorden met de werkelijkheid. Ik ga ervan uit van niets. Maar uh, is dit bij jullie een issue? Waar halen we ons vlees? Wat is de, de herkomst van het vlees? Uh, hoe, nee, hoe werkt nou, dat? Ik, ik, ik moet zeggen dat het dagelijks uh, niet, een, niet een issue is. Natuurlijk uh, uh, krijgt uh, krijg die, die vraag ook wel eens van hey, waar haal ik het vlees? Uh, ja, dat is dan uh, bij een goede slager inderdaad. Uh, maar ook de etiketten, de labels en ook de uh, documentatie terug kunnen volgen naar waar het vandaan komt. En uh, kijk, op een gegeven moment dan, dan ga je inkopen, dan ben je natuurlijk ook een soort consument. En je kan, er is niet heel veel informatie dan wat je volgeschot krijgt. En dan heb je dat wel of niet te geloven. En er ligt heel erg aan een relatie met je leverancier. Ja, en jullie uh, relatie is innig en goed en, en zodanig dat je weet waar je vlees vandaan komt. Ja, nou het is uh, heel erg op vertrouwen gebaseerd. Ja, ja, ja, want het is natuurlijk wel een schande dat je niet iets kunt kopen en uh, dat je iets koopt en dat je, als je dat dan gekocht hebt, dat je dan gewoon verschrikkelijk opgelicht bent. En toch ja, nog iets eet wat helemaal niet kan. Ondertussen krijg ik een mailtje binnen van iemand die vindt... dat we een geweldig programma maken. En dat ik een geweldige presentator ben. Wat ik liever gewoon wel vaker hoor dan... die ene keer in die uitzending. Maar nog geweldiger, mevrouw Possel... als u de klemtoon van de uitspraak van saté... op de tweede lettergreep legt. En niet op de eerste. Ik zeg, zeg je, toch de hele tijd saté? Zeg je saté? <laughs> ik heb niet gehoord dat je het zei. Marcel van Blijenburg. Ik had het idee Saté. dat ik het goed deed, maar misschien is dat niet zo. Dan is er iemand die zegt: nog een veggie graag. Bijvoorbeeld iets waar je die chutney bij serveert. Daar kan die chutney nog meer bij. Die chutney die kan heel goed bij samosa's. Daar zit een, dat is deeg met een aardappelkruidenmengsel erin. Eigenlijk kunnen die chutneys bijna overal bij. Ja. Want wat ook heel lekker is... als je een keer een feestje hebt of je hebt gasten... dan doe je stukjes geitenkaas bijvoorbeeld... en daar doe je een klein beetje chutney op. Dus het hoeft niet per se bij India's nee. eten... maar het is een smaakmaker van heel veel. Je kunt het ook doen met stukjes bleekselderij. Je Kom -kom -kom kunt het gewoon als een soort dip Normaal. gebruiken. Ja. Ja, het en en in het boek Street Food staan een heleboel chutneys. Ik denk dat er wel wel 15 verschillende chutneys. Hoe bewaai je het chutney? Deze uh, die kun je tot een week in de koelkast. Ik heb in het boek gezegd en uitgelegd hoe je je wekflessen kan uh, steriliseren. Of ja. in ieder geval koken. Je moet natuurlijk niet zorgen dat het gaat schimmelen. Maar gemiddeld tot een week. En dat varieert een beetje per chutney. En dat zet ik in het boek erbij. Ja, Nou, dat is hartstikke duidelijke informatie. Vindt u allemaal terug. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. Hebben wij al een keus gemaakt. De derde... Oh. Vonden we het ja, lekkerst. Ja, ja, dat is dus toch van die hele En moeilijke... laten we niet zo worden als Ricardo van Ede. Je weet wel, die bekende chef-kok... die hier ook een keer op tafel is geweest... die vroeger zijn zakjes diepvries-saté opwarmde... in het koffiezetapparaat. Dat ik nou met deze boodschap deze af moet sluiten. Ik, vind ik vond het, het een echt... heel mooi verhaal. Ik, het, ik noem dit deceptie. Ik vind het een mooi verhaal, maar ik had het niet achter die jongen gezocht. De jongste man ooit met de Michelinsteier. Ja. Uh, en dan warm, zo ranziger. Dit was Manjari, luisteraars. Op vrijdag 4 oktober zijn we er weer. Ga naar Facebook, ga naar onze website, radiomanjari.nl. En zometeen twee dingen na ons met Margreet Rijntjes. En dan maken we kennis met Estland. Ook interessant. Ja. NTR. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Zometeen om half negen. De bal voor en wordt erin Nee, wordt van de doellijn gered. Estland, Nederland. Schoten en goal. Een doelpunt van het Nederlands elftal. NOS langs de lijn. Zometeen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.